Welkom bij Bijbel vs. Wetenschap, de wetenschappelijke podcast. Elke week lezen we een Bijbels verhaal over mensen zoals jij en ik... die moeilijke en makkelijke dingen meemaken. Dus, veel luisterplezier! We lezen van vandaag De Verloren Boot uit Leer Mijn God Kennen. Dat is een boek. Daar heb ik al eerder een stuk uit gelezen. Het was De Witte Zakdoek. Misschien weten jullie het nog wel. Maar als je nieuw ben, Ook... het is eigenlijk een best mooi boek. Die me gemaakt heeft en me teruggekocht heeft. Genesis 1 vers 26 tot en met 31 en Genesis 3. Dat is een bijbeltekst wat erbij past. Dus als je nog wat wilt lezen, dan kan je dat zelf doen. Op zaterdagmiddag was John heel vaak in de garage te vinden om aan zijn boot te werken. Hij had de romp uit een stevig stuk hout gemaakt, al en scheurend. Zijn moeder, zijn moeder had hem met de zeilen geholpen. Hij had een model en wist precies hoe hij het tuig in maken. Het was een prachtig zeilschip geworden. Het mooiste was dat hij het zelf gemaakt had. En nu was de boot klaar. Hij stond in de woonkamer te pronken. Iedereen bewonderde hem, vooral zijn vader was onder de indruk. Ik ben trots op je, dat je met je handen zo knap, knap iets kunt maken, John, zei hij. Wat ga je nu maken? Maar John had niet een volgend project nagedacht. Hij had genoeg aan zijn boot. Op een mooie lentedag nam hij de boot mee naar het kanaal, om ermee te gaan varen. Hij ging naar de beste plek, een klein strandje, verborgen achter het riet, waar hij op een keer het nest van een waterhoentje had gevonden. En het was geweldig zeilweer, zonnig en winterig. Toen hij zijn boot te water liet, blies de wind de zeilenbol en werd de boot naar... Hij geelbruine water van de stroom geblazen. Hij hurkte en aan de rand van het water en liet de touw iets vieren. Over enkele minuten zou hij de kant op en over het pad langs het water lopen. Maar eerst bleef hij nog even zitten om de boeie boot te bewonderen. Hij ging er zo in op dat hij de stem achter zich niet hoorde. Hij schrok toen drie jongens die een heel stuk ouder waren dan hij door het riet kwamen naast hem neerrukten. Hij greep de touw stevig vast, want hij kende deze jongens niet. Waarschijnlijk kwamen ze... Ze van de schepen die in het kanaal op het meer voeren. Hé, laat het ons eens proberen, zei de oudste. Goed even dan, zei Jon. Ik wil het net binnenhalen. Hij voelde zich zenuwachtig en alleen, want deze jongens zagen er ruw uit. De grootste had de touw uit zijn handen gerukt en trok de boot naar de kant. waar De boot kandelde en de zeilen nat werden. Toen de boot dicht bij de kant was, werd Jon plotseling tussen de brandnezels en biezen geduwd. Zijn handen verdwenen in de zachte modder en door rondvliegend vel zag hij even niks. Toen hij uiteindelijk weer op zijn voet stond, terwijl hij blaadjes zijn moeder uitpluchtte, waren geen jongens en geen boot meer te zien. Alleen maar het vertrapte riet in de treurwilgen. Hij klauwde de oever op, maar de jongens waren al verdwenen achter de heg en hij kon zelfs niet meer zien welke kansen waren gegaan. Ook al zou hij een dina, hij kon toch niks doen tegen deze drie samen. Hij veegde daarom zijn handen af en liep verdrietig naar huis. Zijn ouders waren ergens op bezoek en hij vroeg zich af of de politie wel iets zou doen als hij hem belde. Toen zijn ouders terugkwamen ging zijn vader direct op onderzoek uit, maar niemand in de buurt had de drie jongens gezien. John was erg stil tijdens het eten. Toen hij in bed lag huilde hij. Zijn vader had aangeboden een nieuwe boot te helpen maken, maar deze zou niet hetzelfde zijn. Dit was zijn eerste boot. Helemaal door zichzelf gemaakt. Hij zou het nooit vinden. Weken gingen voorbij. John en zijn vader maakten een andere boot en lieten die op het kanaal zeiden. Maar John kon de eerste boot niet vergeten. Soms lag hij wakker en herinnerde zich de glans van de verven op het opbollen van de zeilen. En dan droeg, vroeg hij zich af waar de boot was gebleven. Op een middag fietste hij naar de stad om voor zijn moeder een verjaardagscadeau te kopen. Nadat hij gevonden had wat hij zocht, nam hij door wat acht. Ter afstraat zijn kotteren weg naar huis. Hij hield van de kleine tweedehands winkeltjes en langzaam fietsend bekeken de etalage. Plotseling stopte hij daar daar. In de midden van een van de etalages naast een oude gitaar en een koperen kolenkit, stond zijn boot. Hij zette zijn fiets tegen de muur, stormde de winkel binnen. Die boot daar in de etalage, hij zei, die is voor mij, ik heb hem gemaakt. De kleine oude winkelier keek hem over zijn bril heen aan. Ik denk het niet, jongeman, antwoordde hij. Die is voor mij, ik kocht de boot weken geleden van een paar jongens. Ik heb hem net in de etalage gezet, maar ik heb hem gemaakt. Hij is echt voor mij, geef hem alsjeblieft terug. Alleen als je voor betaalt, de prijs staat op de sticker. Maar ik heb al mijn geld uitgegeven, dan, dan zul je wat moeten halen. John besefte dat hij geen zin had om bezwaar te maken, maar hij had nog even tijd. Hij haastte zich naar huis. Zijn vader in de tuin bezig, papriep hij buiten adem: Kunt u me 6 euro lenen? Waarom vroeg vader voorzichtig en hoe ga je dat terugbetalen? Ik zal de auto wassen, gras, mij, wat u ook me wil. Maar ik moet het geld hebben. Het gaat om mijn boot. Als ik vlug ben, kan ik hem nog ophalen voordat de winkel dicht gaat. Va Zijn vader keek even naar de rooster, zuchtte en knikte toen naar de auto. Stap in, zei hij: De winkel gaat bijna dicht. Kunt de boot ook niet. Heel thuis gekregen op de fiets. De oude man deed bijna de luiken dicht toen John naar binnen rende. Ik heb het geld erbij. Ik alsjeblieft mijn boot. Ik zal je mijn boot verkopen, grinnikte de oude man, terwijl hij hem aan John gaf. Ze reden zonder te praten naar huis. John onderschat zijn za schat. Pas toen zijn hek naderen zei hij iets. Weet je papa, zei hij. Ik zat eraan te denken dat deze boot twee keer in mijn bezit is gekomen. Ik maakte hem en ik kocht hem. Geweldig hè, zeker gaf zijn vader toe. En nog meer reden om er goed voor te zorgen. Maar John luisterde niet. Hij rende snel naar zijn moeder om het haar het wonder te laten zien. God schiep ons voor zichzelf, maar wij liepen weg en gingen voor onszelf leven. Ons eigen plezier achterna, zonde, afwijzing van God maakte dat we niet meer bij God hoorden. Maar God zelf kwam naar ons toe, door Jezus Christus, die God en mens was. En hij betaalde voor... Al onze zonden, met zijn eigen leven, God kocht ons vrij en nu horen we hem eigenlijk twee keer toe. Het lied van vandaag is I wonder as a wonder, epic version door Simon Klossy. Kolondisi of zoiets.